12 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De gevechtspauze in de Syrische rebellen Oost-Ghouta wordt mogelijk geschonden. Vanochtend om 8 uur zouden de beschietingen stoppen om burgers de gelegenheid te geven het gebied te verlaten. Maar het Russische persbureau TAS meldt dat rebellen de vluchtroute met mortiergranaten onder vuur hebben genomen, waardoor vluchten onmogelijk was. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er vanochtend luchtaanvallen zijn uitgevoerd op twee steden in Oost-Ghouta. Dan Klaver wordt al ruim een week gebombardeerd door het Syrische leger... zijn Iraanse bondgenoten en volgens de rebellen ook door Russische vliegtuigen. D-66 vindt dat het leger milieuvriendelijker zou moeten werken. Daarom presenteert Kamerlid Belhay vandaag een initiatiefnota. Volgens haar wordt op buitenlandse missies nu veel fossiele brandstof gebruikt. Niet alleen voor de voertuigen, maar ook voor de energievoorziening. Vooral de airco op legerbasis verbruikt veel stroom. Daarvoor worden nu generatoren meegenomen. Door de stroom op te wekken met zonnepanelen kan volgens D66 veel geld worden uitgespaard. En het is veiliger, want dan hoeft er minder brandstof te worden vervoerd. De Oostenrijkse rechtspopulistische vicekanselier Strache is aangeklaagd door de publieke omroep van Oostenrijk. Strache zette een foto van een ORF-presentator op Facebook met de tekst Er is een plek waar leugens nieuws worden, die plek heet ORF. Volgens de omroep wordt hiermee de reputatie van de journalisten beschadigd. Medewerkers van de VN en internationale hulporganisaties... zouden in Syrië vrouwen seksueel hebben uitgebuit in ruil voor noodhulp. Hulpverleners zeggen dat tegen de BBC. Sommige Syrische vrouwen zouden weigeren naar Centra te gaan... waar voedselpakketten worden uitgedeeld. De VN zegt van niets te weten... en een zero-tolerance-beleid te hebben ten aanzien van misbruik. Het weer, het vriest in het hele land. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar hooguit 1 graad... Het is overwegend zonnig, al kan vanmiddag in het noorden, maar ook in het oosten een sneeuwbui vallen. Morgen is het zonnig en smiddags is het dan ongeveer min 4 graden. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files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 Het is uh, 27 februari. Zo dus ziet februari dan ons wat weer op. Het gaat die tijd hard, hè? Niet te geloven. Het uh, is dus dinsdagmiddag. Het is, uh, het is uh, uh, 12 uur. En dat betekent natuurlijk wederom... Zandvoort luncht. Drie dagen lang nog. En nee, vier dagen lang nog natuurlijk. Nou, tot en met vrijdag. Alleen vrijdag de sportaflevering. En voor de rest dinsdag, woensdag en donderdag gewoon... Zal voor het lunch, lekkere muziek, bij uw lunch, wetenswaardigheden, nieuws, recepten, weet ik het allemaal niet. En Beb is er ook. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, je bent er. <laughs> ik ja. ben er, helemaal. Dat is fijn dat je er bent. Ik wens u een smakelijk eten. Ja, dat uh, hebben we nodig. Toch? Altijd, dat, dat altijd. smakelijk eten, dat hebben we nodig. Altijd door eten. Altijd door eten, want anders, dan, dan, anders red je het niet. Krijgt ze je... juist weer een heerlijk recept binnen. Van oh, is dat zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Heeft ze weer... Uh... Ja, ze okay. heeft een heerlijk receptje van ons. Goed zo. Passend bij dit weer. Dat vind ik nou weer mooi. Ja, ja. Dat is dan weer prachtig. En toen... <lacht> en toen hadden we acht enige mensen over. En dus het zijn van u acht bekenden. En ik weet gewoon hoe u ze gaat ontvangen. Ik luister, hier komen ze. Hallo. Dag mevrouw. Dag mevrouw Tenhaven. Dag meneer Reining. Okay. Altijd even warm. Dag mevrouw Bouwen. Dag Ria van der Peet. Dag, goedkoop, goedkoop. Ja, Wat een best, vreugde. Best, ja, de keioloog. <laughs> Maddie. Maddie. Oh. Yes. Mevrouw van Zutphen. En meneer Vleesdrager. Ja. Wat fijn. Echt leuk hè, om ze allemaal weer terug te zien. Even kijken. twee vier. Ik ga er even tussen staan. Sorry Ben. Wat nou? Kijk, nu is er geen familieverband. Dus er moet ontzettend gekoppeld worden op allerlei manieren. Hallo. Ik zie opeens de moeder van Bert zitten. Ja, ja zie je ze ja, nog steeds? Heb je ook nog hetzelfde meisje? Ja, nog steeds. Oh, hartstikke. Ik ben al goed voor de rest. Goed. Nou moet er gekoppeld worden dus wie met wie gaat spelen. Dat is het eerste. Dat doen we altijd met een bekende Nederlander. En die hebben we vandaag ook gevonden. Hij is niet alleen bekend in Nederland, maar over de hele wereld. Hij heeft ook op de cover van Time gestaan. Hier komt met de Europa Cup. Johan Kruijf. Ja, ik wou het toch even laten horen dit. Dit is een fragment uit de laatste, allerlaatste aflevering uit 1973 geloof ik van 1 van de 8. Ja en we zijn natuurlijk allemaal toch wel een beetje geschrokken van het overlijden van Mies Bouwman. Ondanks dat ze 88 jaar was. En, uh, maar een dergelijke vakvrouw op de televisie... die zullen we nooit meer hebben. Nee, nee. Echt niet. Ze kunnen dwepen met Jinek, Jinek. Ze kunnen dwepen met Linda de Mol. Ze kunnen dwepen met wie dan ook. Noem ze. Maar nee. Mies, nee. Mies Bouwman was uniek. Dat was maar één Mies. Onze ja. Koningin, koningin van de... Van de, televisie. van de televisie. En ja. wat zo leuk is, is dat de, de, de beelden nog steeds op je netvlies staan. Ja. Ja. Eén van de achten. We weten het allemaal nog. Die lopende band. We weten allemaal nog de programma's in ja. de hoofdrol. Wat ze deden. Maar ik weet ook. Dat, dus, dat kwam vanmorgen ook eventjes voorbij natuurlijk. Dat ze ook een kort moment... ...verschrikkelijk verguist is geworden, hè? Ja, ja, ja. Toen ze aan uh, zo zo is is toevallig, toevallig ook nog eens een ja, keer uh, ja, ja. meedeed. Satirisch toen... programma. En, ja. dat, uh, en keihard, hè? Ja, maar, dat was echt een keihard programma. Hoor. Maar, ja, er werd niet geaccepteerd dat zij uit haar lieve rol viel, hè? Maar nee. ze heeft daar ook zelf over gezegd... ...ja, ik ben gewoon een mens en ze ja. wou eens wat anders doen. Oh, gos, ja... Gosh, ja. ja. Maar goed, ze heeft het daarna weer ruimschoots goed gemaakt... met prachtige programma's als In de Hoofdrol, Mies scène, vooral ook een prachtig ja, programma. Prachtig, prachtig. Ik herinner mij nog haar, haar uh, fantastische interview... met, met uh, Godfried Bomans onder andere. Ja, ja, ja. Dat, ja, ja. dat zij aan, aan Godfried Bomans vroeg van... Wat is uw humor? Deze vraag, ja. antwoordde hij. Ja, jij weet het ook nog. Het wat erom. worden wij oud? <laughs> Dat we die dingen allemaal nog zo scherp ja, weten. Dat we dat nog weten. Ja. Maar het is wel ontzettend leuk dat we het nog weten. Laten we eerlijk wezen. Ja. Goed, we gaan uh, Mies Bouwman dus. En uh, nou ja, het is allemaal heel erg jammer. Maar het komt allemaal wel goed. Nog een klein stukje. Kom hier staan, Johan. Goed. Die laten we staan. Daar staat. Oh, maar ik zei wel, het wordt een latertje. Want nu moeten we weten wie tegen wie speelt. Daar hebben we weer een andere bekende Nederlander voor. De man die dit keer heeft gezorgd dat dat ding hier staat. En daar komt hij: Johnny Rip. Ja. in één in A cloudburst doesn't last on me It Seems my love is up and has left you with no warning It is a and must be leaving It isn't all Day. Now the darkness only lasts night time pain How we take each other's love Without thinking anymore Forgetting to give back Isn't it, a pity Billy Preston Things take so long, but how do I explain? When not too many people can see we're all the same. Can't hope to see The beauty that surrounds them Isn't it a pity Of zondag. Want dat weten ze niet precies. Maar in ieder geval... Um, George Harrison... Um, werd afgelopen zaterdag of zondag... Uh, zou hij 75 jaar geworden zijn. Um, hij heeft zelf altijd gezegd... Uh, hij heeft zelf altijd gezegd... de 25ste... maar... Vlak voor zijn dood eigenlijk kwam men erachter dat, er een, dat de geboorteakte toch eigenlijk... Of dat hij dus eigenlijk toch op de 24ste geboren was. Maar dat de vroedvrouw vergeten was dat te vermelden. Dus zo noem het, zoiets. Maar goed, uh, het zou afgelopen weekend dus de 75ste verjaardag zijn geweest van George Harrison. Die helaas natuurlijk in 2001 veel te vroeg overleed aan kanker. Wat en... uh, een night. You know, Ik love George, George loved me. And uh, I'd like to do two numbers for you tonight. One Ja, oké, okay, maar dat gaan we niet allemaal doen. En, want nou ja, het ging niet helemaal zoals ik het zoals ik het wilde. Maar uh, toch uh, was het een kleine gedenking van uh, George Harrison met één nummer van hemzelf. Uh, van het album All Things Must Pass. Een uh, van mijn favoriete stukken van dat album. Uh, wa heette dat. Dat werd overigens ook op dat concert waar u verder fragmenten van had gespeeld. Maar ik denk, ik laat toch even de maestro zelf ook nog eventjes horen. En zijn commentaar op dat nummer was: ik vond het een heerlijk nummer. Behalve tot ik in de controlekamer kwam. <laughs> Hij zei, hij zei zoiets van... in de studio klonk het heerlijk... en het swingde als een trein. En toen kwam ik boven... en toen hoorde ik alleen nog maar echo's en galmen... omdat Phil Spector daar de productie deed. En hij gaf ook toe dat hij het echt afschuwelijk vond, zoals de, zoals dat in de studio dan dan klonk. Maar beneden was het fantastisch. Goed, verder hoor u twee fragmenten uit het uh, heruitgebrachte concert voor George. En dat concert vond uh, een, precies een jaar na zijn dood plaats, in 2002. En uh, dat werd georganiseerd door, nou ja, zijn uh, vriend Eric Clapton. Die organiseerde dat concert, haalde een aantal mensen bij elkaar. Uh, om uh, George dus gewoon eigenlijk nog een keertje... een enorme tribute te, uh, te bieden in de Royal Albert Hall in Londen. En uh, wat daar op de bühne stond, nou dat, dat was echt ongelooflijk. Uh, Tom Petty en de Heartbreakers. Jeff Lynne. Monty Python. Uh, bijna compleet. Uh, Joe Brown. Uh, Eric Clapton. Danny Harrison, de, zon, de zoon van... Van George. Ringo Starr, Paul McCartney. Eh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Er, er stond een star-studded, zou ik maar zeggen, bezetting. Eh, op die bühne Allemaal muziek van George aan het spelen. Het is een prachtige DVD. Ik, heb hem, ik had hem al lang al, maar ze hebben hem nu weer opnieuw uitgegeven. Geloof ik, nog met wat extra stukken erop. Eh, maar goed, dat eh, vind ik allemaal niet zo belangrijk. In ieder geval, wat u net hoorde, was Paul McCartney. Die een compositie van George zong. Namelijk het bekende All Things Must Pass. Daarna hoorde u George zelf in dat stuk. stukje. Wawa, wat ik net al zei. En als laatste een combinatie van Billy Preston samen met Eric Clapton. Die, um, uh, wat zongen ze nou ook weer? Oh, dat was Isn't It a Pity. Ja, dat was Isn't It a Pity. Oké, okay, en daar, uh, ja, ik heb het goed gezegd. Dus het eerste stuk, dat heet, uh, dat heet uh, All Things Must Pass. Het tweede stuk, Wawa. En het laatste stuk, Isn't It a Pity. Gezongen dus door uh, Eric Clapton samen met uh, Billy Preston. Billy Preston die dus op deze, uh, deze, deze, uh, deze dit concept, uh, het Hamilton Orgel bespeelde. Uh, Jules Holland was er ook bij, met, uh, die speelde piano. Nou ja, kortom, een fantastische... Uh, happening ter ere van George Harrison. En hij is dus opnieuw uitgebracht op DVD, Blu-ray en wat dan ook. En je kunt een, uh, ook, als je dat wilt, een uh, registratie vinden op Spotify. Nou, dat dan allemaal ook weer. Nou, we gaan uh, nog één plaatje draaien voordat wij naar het regionieuws gaan. Want dat had ik nog niet klaargezet. Het is vreselijk allemaal. Maar goed. Artiest in het licht, Henk Westbroek. Als jij Een omgekeerde striptief van een volmaakte schoonheid Elke hand bewegen een gericht, Elke buiging als een roos die sluit O schat van mij, o hemelshoge ster Zelfs jouw schaduw kan mij verblinden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 Maar te liefde niet. Drink ik uit een kure waterboom en slaap. die samen met hem Temming, Henk Temming had. De twee Henken met uh, dus het goede doel. En hij is 66 geworden vandaag. Nou ja, en hij is tevens natuurlijk presentator. Uh, politicus ook nog was hij in Utrecht. Uh, Leefbaar Utrecht geloof ik of zo, als ik het goed heb. Maar in ieder geval een uh, nou ja, man die uh, veelzijdig bezig was. Maar dit was een van zijn mooie liedjes. Zelfs je naam is mooi... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Iemand wiens naam ook prachtig is. Beb Sweris. Heemstede. Agenten hebben in de nacht van zondag naar maandag... een automobilist aangehouden op de Heemstedse Dreef in Heemstede. De bestuurder reed 60 kilometer harder dan is toegestaan. De auto viel op door deze zeer hoge snelheid. Daarnaast reed de bestuurder door een rood licht... Na de bestuurder te hebben gestopt, voerden de agenten een alcoholcontrole uit en toen bleek de bestuurder ook nog eens onder invloed van alcohol te zijn. Het rijbewijs is daarom ingevorderd. In Hoofddorp raakten twee auto's maandagochtend betrokken bij een ongeluk aan de Graanvoorvis. Een vrouw moest uit een van de voertuigen bevrijd worden door de brandweer. De deur van haar auto kon niet open omdat airbags in de weg zaten. De brandweer heeft die deur geforceerd en het slachtoffer vervolgens uit de auto bevrijd. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. De andere bestuurder is ook door de ambulancebroeders nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een van de automobilisten zou de andere auto niet hebben gezien, uit een zijstraat de weg oprijdend. Maar over de precieze oorzaak van de aanrijding zijn nog geen nadere mededelingen gedaan. Een 38-jarige Haarlemmer die voor forse bedreigingen in de muiden is gestraft, komt vandaag opnieuw in de beklaagde bank te zitten. De Amsterdamse gerechthof moet zich over de verbale geweldzaak buigen omdat de man zich verzet tegen de straf die hij eerder opgelegd kreeg. De Haarlemmer werd in februari 2017 tot 240 dagen cel veroordeeld, waarvan 195 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. En ook zou hij zich bij een kliniek moeten laten behandelen voor psychische problemen en verslavingsproblematiek. De man is veroordeeld voor diverse, zeer bedreigende incidenten. De advocaat van de Haarlemmer was maandagmiddag niet bereid en bereikbaar voor commentaar. De Velse Tunnel was vanmorgen een uur in beide richtingen dicht wegens een ongeval. Even na half tien werd de tunnel in beide richtingen weer vrijgegeven voor al het verkeer... Onduidelijk is wat er nog precies is gebeurd. De ongeval vond plaats aan de noordzijde. Rond 8.15 uur 15 gingen de beide tunnelbuizen daarvoor dicht. Er ontstond rond 9 uur vanuit Haarlem een file die ruim een half uur vertraging opleverde. Tegen 9 uur ging de tunnelbuis naar Beverwijk weer open. In de richting van Velsen Zuid bleef de tunnel nog even dicht voor politieonderzoek. Men kon via de A9wijk tunnel omrijden en ook de buslijnen ondervonden vertraging. Er is goed nieuws voor de schaatsliefhebbers in Zandpoort Noord. Want iets gaat aan. En dit staat er in keurig vries. Het, het schaatsbaantje op het kermisveld is vanaf dinsdagmorgen open voor jong en oud. Cathy van Brakel is zeer blij met de laag ijs die er ligt. Het ziet er prachtig uit, zegt ze, en het blijft onder nul. De toegang is gratis en voor kinderen is er chocolademelk en volwassenen kunnen glühwein bestellen. In de Muiden is het schaatsbaantje op plein 1945, dat helaas nachts door vrijwilligers moet worden bewaakt tegen vandalisme, nog niet open. Dat heeft niet met eerder vandalisme te maken. Toen is er zout gestrooid op de baan, maar nu is het, het probleem dat de baan de hele dag in de zon ligt, waardoor het ijs nog steeds te snel smelt. Het laatste nieuws nog even van half één dat in Overveen in Hotel Poort van Bloemendaal zondag 25 februari een korte brand is ontstaan. Rond kwart voor negen was een gast bezig met kookwerkzaamheden, maar daarvoor ging iets niet goed. Er vatte iets vlam en de brandweer schaalde de brand al snel op naar een middelbrand waarop meerdere brandweervoertuigen werden gealarmeerd. Bij aankomst was de brand gelukkig snel onder controle. En alle aanwezige hotelgasten stonden op dat moment al buiten. Waar na controle van de brandweer en ieder weer terug kon gaan uit de kou het pand in. Tot zover het regiolane nieuws van half 1. Ja, zo is dat. Zo is dat. Mm -hmm. Zo is dat. En uh, dan is er nog, uh, ik las ook nog iets anders uh, als nieuwsbericht. En dat vind ik ja. dan weer heel belachelijk. Maar er schijnt in uh, Hoorn Kersenbogen, dat is dan wel niet onze regio, maar toch nee. wel in de buurt. Ja. Daar schijnt het nogal gevaarlijk te zijn de laatste tijd. Want daar is afgelopen zondag mensen die op het station Kersenbogen stonden betegeld. Bet Kogeld door een stel idioten met stoeptegels. Nou, Jawel. Ja, dat dan ook. Dat meldt je zou er, zeggen, zoek een hobby. Nou, ja. is dat overigens wel altijd al een uh, moeilijke wijk hoor. Dat ja. is uh, algemeen bekend. Maar goed. Niet direct onze regio, maar wel nee. schokkend als je daar als zand voert en nou net op het station staat, natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat dan weer wel. Betrekt het ons weer wel. Ja, zo is dat. Maar <lacht> nou, ik las het even, ik denk, ik meld het even. Ja. Dat is altijd al. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt ook op deze dinsdag flink, maar er zijn ook wolkenvelden... en met name vanmiddag is er kans op een enkele sneeuwbui. De wind draait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar waarden rond het vriespunt... Zij dus komt iets omhoog vanavond en de komende nacht. Zijn er flinke opklaringen, maar ook wolkenvelden. En hier en daar nog altijd een sneeuwbui mogelijk. Vannacht koelt het af naar waarde omstreeks min 7. Morgen schijnt de zon volop, maar is het ijskoud. De oostenwind waait dan vrij krachtig over land, krachtig en wellicht hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur wordt dan niet hoger dan min 3 graden, maar door de stevige wind zal het veel kouder aanvoelen naar een gevoelstemperatuur van min 10. Na een koude nacht met temperaturen tussen de min 8 en lokaal min 10... begint donderdag de meteorologische lente koud. Want 1 maart begint de meteorologische lente. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook wolkenvelden. Er blijft droog en het wordt niet veel warmer dan ongeveer 2 graden vrijdag... Bro probeert een storing vanuit het zuiden de kou te verdrijven. En dat gaat gepaard met sneeuw. Zoals het er nu uitziet, gaat het vooral in de middag enige tijd sneeuwen. De temperatuur wordt dan niet hoger dan min 1. In het weekend komt de natuur weer boven nul uit... en valt de neerslag weer in vloeibare vorm. Maar vooral zaterdag is er ook nog kant op winterse neerslag. Dit is het voor ons weer ouderwets weerbericht verzorgd door Nico, Rico Schreuder.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 Dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw ideeën. Ik heb mijn ideeën. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd. Zelf al, dit verwachten de mensen van mij niet. Nee, nee, nee. nee dat had ik inderdaad. Ik, niet heb gedacht, hem inderdaad had. Uh, ik heb deze uitvoering gekozen van uh, Samantha Steenwijk. Ja. Uh, ik wilde namelijk dat er door een vrouw werd gezongen. En ik draag het op aan mijn vader Bram Zweres. Die, ja, dus we zouden vandaag dan zijn 113e geboortedag vieren. Ja. Dat is helaas niet doorgegaan, maar ja. uh, toch ten, aan nagedachtenis van mijn onvergetelijke vader Bram Zweres, papa. Ja. Ik ja. lijk steeds meer op jou. Ja, ik heb de man gekend. <laughs> Jij hebt hem gekend, Ruud. Leuk is dat, ja. hè? Ja. ja, ik heb hem Helaas hem. ging hij alweer heen in uh, 1980, maar zo. hij leeft voort, hoor. Want ja. ik lijk steeds meer op hem, geloof ik. Ja, is dat zo? <laughs> we gaan op onze ouders lijken, hoor, als ja. we ouder worden. Ja, nou, dat, dat, dat zou best eens kunnen, ja, ja, ja. Dat zou best eens kunnen. Maar in ieder geval uh, een mooie, mooie uitvoering. Ja, Samantha Steenwijk. Wie is dat? Ik heb dat Die um... is tweede geworden dit jaar op de, de Voice van, uh, van Holland. Oh, de Voice. Voice of Holland. Ah, okay. Ik heb haar laatst ook even gezien bij de Wereld Draait Door. Ja. Leuke zangeres. Ja, ja. Ja. ja, ik kijk nooit naar de Voice of Holland. Nee. Ik boycott dat programma. <laughs> <laughs> ik heilig. ook niet. Zij viel me op toen ik, ja. toen ik er ergens anders zag. Muziek. Bob Seger. still the same. You're always one every time he plays the bell, you're still damn good. En in het heet Still the Same. Iets later dan u van ons gewend bent. Maar uh, hij komt eraan hoor. Ja, we gaan er nu mee bezig. Zo is dat. We gaan nu naar de film. De bioscoopagenda. Vanaf vandaag tot en met volgende week. Zaterdag, vrijdag, zaterdag om zeven. Nee, vanaf vandaag. Tot en met volgende week dinsdag. Fifty Shades Freed. Gebaseerd op het derde boek 50 tinten vrij... van de bestselling boekenreeks van E.L. James. Met in de hoofdrollen Jamie Dornham en Dakota Johnson... als de bekende Christian Grey en Anastasia Steele... De aanvang is 20 uur en vrijdag en zaterdag 19 uur. Morgenavond in de filmclub Simon van Kolm. Een modern museum stelt een nieuwe installatie tentoon, Een ruimte waar geen regels zijn en alles kan. Om publiek naar het museum te trekken wordt er een PR-bureau ingehuurd. De onorthodoxe campagne die ze bedenken gaat al snel viral. En zorg voor de nodige co Christian, de gerespecteerde curator van het museum, kampt inmiddels met existentiële crisis in zijn leven. Lijkt steeds verder te ontsporen. Dat dus morgenavond in de uh, Simon van Kolop Club, The Square. Deze film is beloond met een gouden palm in het filmfestival in Cannes, aanvang 19.30 uur. De middagvoorstellingen, allebei de, vanaf dan, vandaag tot 7 maart om half 2 nog steeds. Early Man, met stemmen van Arjen Lubach, Nicolette Kruiver en Koen Kardashian. En om half drie het geheim van Koning Midas. Dat is een vrolijke animatiefilm gemaakt in Spanje... en met ook een Nederlandse ingesproken versie. Tot zover de Bioscoopagenda. Cinema Zandvoort in een sneltreinvaart. Nou, dat is inderdaad lekker snel. Ja, ja. Nou, wie, dacht, wie er naartoe wil, die gaat gewoon de website aanklikken. Tuurlijk. Maar ja. deze films draaien er en uh, zijn leuk om te zien. Nou, daar gaat het beslotsverrekening om. Niet waar? Zo is het. Ja. ja we moesten een beetje snel meedoen. Maar... Dr. John. Why my dog don't bark. You never met my wife. You ain't never seen her before. Say so you ain't been hanging around my crib. Well, here's something I wanna know. I wanna know what in the world is going down. How come my dog don't bark when you come around? I got the baddest dog. He'll bite anybody. He bit my little brother. Took a chunk out of my old sweet little mother. He bit the mailman. He sees him every day takes one look at you, he wanna jump up and play. Now I ain't got a clue as to what you putting down, but how come my dog don't balk when you come around? My dog is dangerous, try to set people straight, even bought a bad dog sign and hung it on the gate. Here you come tripping about a quarter to nine, full of that night train wine, trying to slide. Trying. My dog there night off ain't paying you no mind. That's my dog when I come home he don't sleep that sound. How come my dog don't balk when you come around? I still don't like it. I don't dig it one damn bit. Where you and my dog so tight, something don't fit. Now I slip through the alley, I call my dog to get up off your rusty dusty. Move a little faster to your old master Your old coyote, you He took one look at me He growled and he ran straight to you How come my dog don't bark when you come around? Maybe I better call up Jacoby and mine Take the fifth amendment, that is You better stand up for your rights Cause you might not be standing too long I'm gonna stop all this confusion I'm gonna fire that hound Shoot that dog down Then I'm gonna get busy mutilating strangling, operating And cremating my old lady Down at the cremation station Then I'm gonna torch that too. And come right on after you. And you give your heart and soul to charity. And all the rest gonna belong to me. I'm going straight down to that barber supply shop. Get me a pearl hand, double edged high ground, super blue blade, adjustable, stainless steel, honed edge, both blades on the same side. So when I cut you once, you gonna bleed twice. Go and coming. And if you don't believe me, shake your head. It'll be singing, I ain't got nobody. How come my dog don't bark? Heet het nummer. Zij het verkeerd. Doe maar even goed. How come my dog don't bark? A new come around. That's why I had to separate you from your clown. Waarom bloft jouw hond eigenlijk niet ben, Bibb? Nou, oh, hij is er vandaag niet. Nee! Oh, oh is dat het? <laughs> Daarom blaft hij vandaag niet. Nee, want is hij stil, hoor. Ja. Hij is ja, er gewoon. Nee, hij ja, ligt waarom is hij er niet. Hij ligt gewoon met een pijnepootje thuis. Ah. Een blessure, maar hij knapt alweer lekker op. Oké. Okay. Gelukkig. Was hij gevallen? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij het gewoon heeft verstuikt. Ja, ja. Ja. Arme Diego. Je hebt het niet zien gebeuren. Arme Diego. Ja. Hij wordt goed verwend hoor. Okay. Maar kon ik kon vandaag de klim hier naartoe niet maken. Nee. <laughs> goed. Nou, wat u net hoorde was. How come my dog don't bark? En dat was natuurlijk Dr. John. Eh, met het zeer aparte zwemboekstemgeluid. Dit eh, is de muziek die ons gaat brengen naar het nationaal van 1 uur. Vanessa May. Een team from caravans. Dat is het mooie instrumentaal werkje. En dat past dan mooi bij de afsluiting van dit uur. Ik zou zeggen, tot zo!